Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Mondkapjes worden weer verplicht in supermarkten en winkels, meldt de Telegraaf. Waarschijnlijk gaat de maatregel aankomende zaterdag in. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie. Eerder leek het al uit dat je straks je QR-code waarschijnlijk ook moet laten zien bij de sportschool in de dierentuin. Vanmiddag zijn twee mannen van 20 en 21 opgepakt voor een dodelijke aanrijding gistermiddag in Blerik bij Venlo. Ze zouden met een auto expres zijn ingereden op een scooter waar twee mensen op zaten. Een van hen overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Mensen boven de 60 jaar en mensen die in een zorginstelling wonen moeten een extra coronaprik kunnen krijgen. Dat is het advies van de gezondheidsraad. Tot nu toe kunnen alleen mensen met een afweerstoornis al een extra dosis van een vaccin krijgen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn bij een explosie minstens 19 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Het gebeurde bij een militair ziekenhuis, zegt correspondent Aletta André. Er zijn twee explosies gehoord. Waarschijnlijk was het een autobom uh, buiten dat militaire ziekenhuis in Kabul. Het grootste, plek voor 400 bedden heeft het. Tussen die twee explosies in zat ongeveer 10 minuten. Daar werden ook geweerschoten gehoord. En het is niet helemaal duidelijk of dat nou binnen het ziekenhuis was of, uh, of buiten. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend. Een supermarkteigenaar uit Hengelo in Gelderland is helemaal klaar met zwervende blikjes op straat. En daarom heeft hij besloten om nu alvast statiegeld te rekenen op metalen blikjes. Aangezien wij heel veel blikjes buiten vinden, op de stoep, in de struiken, op de parkeerplaats... ...ik denk van waarom niet zetten we ook niet de blikjes al in. Dus uh, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik denk we gaan hem gewoon omzetten. Je krijgt 10 cent terug als je jouw blikjes bij die supermarkt inlevert. Het weer. In het noordoosten schijnt de zon. Maar op veel andere plekken is het bewolkt en, bewolkt en valt soms wat regen. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Morgen af en toe zon en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen de knopen de Amsterdam en de Nieuwe Meer, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 En we gaan natuurlijk naar Kamperduin. Want daar was vorige week een spectaculaire uh, sprongen te zien van een bultrog. Dus vele uh, fotografen en, uh, stonden daar aan de kust om daar hun mooie plaatjes te schieten. Dat in ieder geval wat betreft ZFM in de regio, dit tweede uur. Dan nog even vooruitblik op het de derde uur. Kwart over vier natuurlijk Pit Report. We kijken naar NK Schaatsen. En we hebben natuurlijk uh, de tussenstanden en eindstanden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 A chance to find the phoenix for the flame. A chance.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 Maar we laten wel de diversiteit in antwoord zien ermee.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 Uh, dus de oude brandweerkazerne, uh, er is een deel in de, in de kerk met een prachtig koor. Een genetic choir, nou je weet niet wat je hoort. It's zo waanzinnig. Uh, we doen dingen in um, het raadhuis, het museum raadhuis. Nou ja. Musea, het hdmz, het Zandvoortsmuseum, maar ook de ateliers. Dus het is, uh, uh, we hebben een heel mooi overzicht.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 Uh, het gaat dus niet alleen over zandvoortse kunst. Nee, uh, daarvoor is het heel divers. Ja, In het uh, HDMZ hebben ze uh, een ontzettende mooie tentoonstelling met Chinese kunstenaars. Kijk. Daar ben ik, nee, ik wil niet zeggen jaloers op... maar zo'n prachtig gebouw met aan zulke mooie kunst. Dat moet je ook gezien hebben. Ja, en al die verschillende musea en instellingen die meedoen... Uh, hebben die, <lacht> kan je een soort... Uh,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 vanavond om 8 uur. Dus go ahead, Eagles. ontvangt thuis Fortuna Sittard. En uh, wij hebben in Zandvoort een uh, zee meer En uh, in Haarlem hebben ze een meermin. min. Daarover zometeen meer. Maar eerst Dance Monkey.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 So long now, I finally found some home to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical battle see Now, with passion in our eyes, there's no way we, we could disguise secret secretly. So, we, we take, take each other's hand cause we, we seem to understand. understand. I just see Just remember You're the one thing I can't keep love from So I'll tell wij met CFM altijd mee met Raadje Plaatje in een café aan de Haltersstraat. Heel leuk jaarlijks terugkerend evenement daar in dat café. En ook deze plaat kwam jaren geleden langs. En ja, iedereen kent hem wel natuurlijk. En lekker meezingen en hoe meer bier erin zat, hoe beter het gezang werd. Maar wie zong dat plaatje nou? Nou, dat was Bill Medley en Jennifer Warren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 Om een dier op de gevoelige plaat vast te leggen. Dit maak je maar één keer in je leven mee, al dus één van hen. TV NH maakte er de korte reportage van. En heeft u het perfecte plaatje al? Nee, nee nog niet helaas. Nee, het is uh, precies voor deze camera net ver weg, maar toch wel erg gaaf om te zien. En gelukkig met telescoop wel uh, heel mooi te zien. Waar komt u vandaan? Uh, Wageningen zelfs eigenlijk.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 Dat was gewoon met een Samsung S9, weet je wel. En, en die jonge man die ernaast stond, die had een lens van anderhalve meter. Die kregen nou me op. Ja, nee, die kregen we niet op. Dat is ja, nou ja, mooi om, om mee te maken in ieder geval. Tot zover de reportage. Dank aan Enanius uh, Nieuws daarvoor. En wij gaan alweer nou op naar uur drie van Zandvoort op zondag. Yes, yes.